Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Hezbollah heeft bevestigd dat hun leider Nasrallah is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval... gisteravond in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zat hij in een ondergrondse bunker waar Hezbollah zijn hoofdkwartier had. Er zouden ook andere hoge commandanten zijn omgebracht. Israël zegt dat Hezbollah een zware slag is toegebracht en dat er meer aanvallen zullen volgen. Hezbollah zegt door te gaan met de strijd tegen Israël...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 Afgelopen twee uur van Sanford op zaterdag. Uitgebreid aandacht aan het uh, evenement op het circuit. Donderdag, vrijdag en ook uh, deze zaterdag de EV Experience. En uh, Benno Veugel was daarbij aanwezig. Mooie interviews uh, heeft hij opgenomen voor ons. En die hebben we in de afgelopen twee uur kunnen draaien, Richard. Ja, ja dat zeker. Wat wel leuke, leuke verhalen die. die uh... Zeker weten, we hebben alles gehad. wielen, bedrijfswagens. Uh,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 Ja, daar hebben we niks aan toe te voegen, Marco. Nou, gelukkig maar. Gelukkig maar, inderdaad. Een, een mooi stuk door de Bali. Uiteraard ook weer uh, terug uh, te lezen en uh, te luisteren uh, op uh, de ZFM-app. En uh, ja, dat is uh, vanaf uh, aankomende maandag. Dan uh, staat hij er vast en zeker wel weer op. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, zo heet deze groep. En je hoorde de Single Crywolf. Nou, we hadden net Marco gemist met een heel stuk mooie, mooi stuk proëzie. Dat is uiteraard maandag terug te horen en te lezen op de app En we gaan nou van Marco door naar het voetbal. Want hoe is het daar op Duitsersveld, Jaap? Nou, er lopen geen harende wolven rond. Alleen een, uh, een terreinhond van, uh, van uh, Jan-Willem Luiten. Die, uh, die, die, zit, die zit naast me. Maar oh. zelfs als je op een gegeven moment volgens mij bij Huizen Luiten binnenkomt, dan staat die hond nog te kwisselen, denk ik, eerlijk gezegd hoor. Dus we dus valt er wel mee. Maar goed, uh, dit zeggende gaan we even kijken naar een, een kleine aanval, hoewel die weer is afgeslagen door uh, net. Uh, waar uh, bijvoorbeeld Salim Vertu zich even mee bezig hield.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 Terwijl eens terug aan die eerste dag Ik weet nog precies wat ik toen dacht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 Tegenwoordig woont uh, Yves samen met zijn vriendin in uh, Amsterdam, maar het is een uh, zondwoorder. En daar dus zijn we enorm uh, trots op uh, gezondheid, uh, ja, <laughs> Rendel. Uh, gezondheid, uh, inderdaad. En uh, we gaan naar Rendel, dat wilde ik zeggen. FM Race Radio, Pit Report. Ja, hé hey Rendel, goedemiddag. Nou, die gaan er geen Emmy mee winnen hoor. Nee? Nee. Vo vo voor je niks? Voor je niks? Nou, laten we maar in stand voor blijven. Zullen we daar maar ophouden? <lacht> ze, ze zijn, ze zijn ja. in mijn stad verhuisd. Dat kan toch helemaal niet? Nee, nou ja, blijkbaar is het <lacht> toch gebeurd, hè? Toch oh gebeurd. Ja, samen oh met M&H, dus nou ja, alleen met niet, jou. Ik denk niet dat ze je daar de kroeg volgen krijgen. Maar dat maakt allemaal niet uit. <lacht> nou ja, we wachten het af. <lacht> nou ja, ik zat uh, vanmorgen naar een uh, filmpje te kijken. Niet op de A9.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 Leuk filmpje. Nou, leuk. Vanuit, vanuit, vanuit de zaak had je water overlast. Ja, we hebben, nou ja, ik denk dat we wel meer mensen hebben gehad. Gisteren kwam ik hier bakken naar beneden, dat het over het dak zelfs stroomde, en dan uh, ja, daar gaat het een gevel in, en toen had ik, hoorde ik opeens allemaal drup, drup, drup in mijn kantoor. Uh, niet de plek waar je het moet hebben, dus uh, maar, uh, tien ergens hebben de boel weer opgelost, dus het is helemaal goed gekomen. Oké, okay, mooi, en alle modelauto's nog uh, onbeschadigd. Onbeschadigd, en, uh, die heb er geen last van gehad. Nee, het was gewoon mijn kantoortje, dus, ja, Kijk, nou ja. ja, daar liggen alleen maar rekeningen, dus dat was in jail. Ja. Ja. <laughs> nou ja, jij had, jij had het zelf over telcel, uh, zeg maar... Uh, wat je een beetje ja. aan het doen was. Maar daar leek het uh, verdomd veel op, uh, moet We ik eerlijk zeggen. Telcel, ja. <laughs> ja. Ja, dus... Uh, nou ja, mooie, mooie auto's... Uh, en uh, eentje van... Uh, 20.000 euro...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 en dichtbij lenzen en dan gaat het fotograferen is dus net echt.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 ...zijn er voor wereldwijd, hè? ik praat niet alleen van Nederland, wereldwijd eh, maar 190 gemaakt, dus dat is natuurlijk niet echt heel veel. Nee. En dat is 190 keer 20.000 euro... nog steeds heel veel geld. Maar ja, het is uiteindelijk... De wereld is heel groot, zeg ik al tegen de mensen. Er zijn heel veel mensen in de wereld... die toch wel genoeg centjes hebben, zullen we zeggen. Zeker. En de verkoop loopt lekker bij Autopassion in Bevenwijk. Ja, het winkeltje wordt een beetje leger. Ik zou af en toe wat nu een beetje huilend te kijken... en ik denk, nou, los, je moet weer in gaan kopen. Maar dat moet ik dus niet meer doen. moet ik gaan stoppen, hè? Ja, dus... dan moet je op een gegeven moment toch wel zeggen... van. Ja, dan moet het er maar een beetje leger uitzien. Nou moet ik wel zeggen, er komen net weer nieuwe mensen binnen en die zeggen dan, oeh, staat hier toch wel heel veel. Dus de een, wat voor één leeg is, is voor de ander toch wel heel veel hoor. Dus het, dan heb ik toch zoiets van, ah, ik vind het leeg, maar een hoop mensen zeggen, dat staat toch heel veel, ik kan niet kiezen. Nee, maar van mij goed. aan dat het heel veel is, uh, Renold. <lacht> heel veel, ja. Het is echt heel veel. <lacht> nou ja, allemaal te zien dus in Beverwijk. Waar, waar zit je eigenlijk in Beverwijk? Op de Parallelweg, 128, en dat is uh, naast de sportschool, een hele grote sportschool, de grootste sportschool van Beverwijk, daar zitten wij naast. Oh ja, ja daar bellen we ook is, af en toe mee met de sportschool. Dus, ja, uh, dus, uh, dat, uh, ja, dat, dat dreunt u af en toe door het pand door als ze weer uh, aan de gewichten hangen, maar uh, nee, uh, gewoon geweldig. Dus, uh, en daar zitten we al, je bent hier nu tien jaar gezeten, dus we zitten hier al een tijdje. Ja, zeker, eerst in Haarlem ja. natuurlijk. Ja, 19 jaar in Haarlem, ja. Dus, ja? Uh, dus het, uh, la een lange periode van modelauto's verkopen. Maar ik ga nu uh, heel andere dingen doen. Ik ga nu uh, voorop uh, de, de echte racerij in. Dus uh, dat is uh, toch wel uh, iets heel anders met organiseren. Zeker, dat maar dat ding. zat je ook al in. Maar uh, nu uh, gewoon ja, uh, fulltime, zeg maar. Fulltime, fulltime. Fulltime swing. Oké, dus, ah, oké. Okay. Uh, okay. Nou, wij vinden het jammer natuurlijk, net als... Uh,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 Jongens in de familielijn die gewoon wiel tegen wiel zaten te bengen... en zo in rondjes rondreden naar de finish toe. Uh, dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, dan liggen de wielen in het publiek. Maar toen uh, konden ze nog serieus hard tegen elkaar uh, botsen, zeg maar. Uh, die jongen, dat was uh, echt uh, 79 was dat. Uh, gewoon een prachtige wedstrijd tussen, tussen twee hele grote rivalen, Ferrari en Renault. Dus, ja, uh, ja, zelfs uh, nou, toen was ik uh, tien, maar toen uh, volgde ik het ook al de racerij. Ja. Dus, uh, ja, dat was wel spectaculair mooie tijden. Ja, waren mooie tijden. En dat circuit zitten wij volgende week met uh, tijd in de zee. Dus uh, dan gaan we daar weer uh, met een hele hoop uh, auto's van start. Op, uh, tijdens de Dijon Motorscup Cup, een heel groot evenement. Nou, uh, mooi. En uh, zien ja. we Ricciardo al uh, aan de start bij jou? Of niet? Ik heb <laughs> hem een mailtje gestuurd. Ik heb een auto voor hem klaarstaan. Want ja, die, zit, die, die heeft niks meer te doen. Die zit ook op de bank. Ja, daarom. Dus uh, ja. Jij, wat vind je ervan uh, hoe dat uh, gegaan is? Uh, zeg maar? Nou ja, heel simpel dat Ricciardo zou gaan verdwijnen. Dat wisten we.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 Te zeggen. En Ricciardo wist alles met een lach altijd wel een beetje weg te, be weg te poetsen, zeg maar. Zeker. Dus... En daar ook zo populair, natuurlijk. Want, ja, uh, nou, dat, dat is zo hij zeker. hij populair is, hij is in, in zijn eigen land is hij natuurlijk enorm populair, hè. En uh, dus, ja, uh, dat moet een Piassi nog maar zien worden dat hij zo populair wordt, hoor. Als, uh, als Ricciardo. Dus, ja, een beetje jammer. Ik vind ik, ik, ik, dit soort kleurrijke figuren. vind ik altijd jammer als ze uh, de sport verlaten, We hebben er nou niet zo heel veel meer, hè. We hebben niet. We, dat denk van, nou, dat is echt de meest kleurrijke figuur van de hele wereld. Nee, ik zit ook ik te denken wel wel wel van wie, wie, wie moeten we dan nog even, zeggen. Nou maar. ja, het is een auto was wel leuk om die Vloek te toe tijdens het rijden, maar dat mag ook niet meer. Nee, nee. En Max mag ook uh, geen... En Max mag ook niks uh, zeggen? Nee. Nou nou is, nou is Max voor mij niet de meest kleurrijke figuur in de Formule 1 hoor, hij kan hard auto rijden, maar het is niet ik denk van nou, ben jij een jolige jongen? Nou ja, Piastri die kijkt als een uh, pak blanke vlaar uit zijn ogen, dus dat giet ook niet op. Helendo ja, Lendo, Lendo weet nog steeds niet zelf dat hij kind is. Dus dat blijft ook even een kind, dus dat gaat hem ook niet worden. Ja, ik, ik weet het niet. Ik zou op het oom niet denken: van nou, dat is een figuur. De, ik, vind, ik vind Alonso ook erg tam de laatste tijd. O, ja. Die is, ook niet, die is ook niet echt bezig. Nou, sinds hij een beetje achteraan uh, rijdt, uh, is, ja. hij een dat, uh, bravour, is hij in één keer die is je kwijt? Ja, nou ja, Russell is. Uh, ik, ik, ik, ik zou er geen één weten op het oom waarvan ik denk: van nou. Dus uh, we, we, we hebben een taartje voor Cola Pinto. Pinto Panto, ja, Cola, Cola. Pinto. Cola, Cola, Cola Pinto. Pinto. Laten we die een taartje geven. Die moeten gewoon in een keer opgevolgen. Ja, toch? Cola Pinto. Ja, ja, we hebben Liam Lawson natuurlijk, die ja. de auto induikt. Ja, we hebben nou uh, mijn neefje, hè, dus het gaat goed komen. Ja, jouw neef, ja, die heb jij nog opgeleid uh, volgens ja, mij, toch? Opgeleid. Ja, Ja, dat bedoel ik. Dus, dus ja, laat, laat hem maar komen. Ik zou zeggen, Liam, uh, ga, ga het maar doen. Ja, maar, maar uh, uh, geeft dit nou, uh, zeg maar, dat het er niet helemaal lekker is gegaan met Ricardo dat afscheid, geeft dat uh, extra druk op uh, Liam, of niet? Nou, weet ik niet. Ik denk het niet. Die jongen weet, weet best wat hij kan. Hij heeft natuurlijk al uiteindelijk mooie dingen laten zien. Maar nou, ik heb wel begrepen dat hij zijn eerste campfire gelijk tien, tien plaatsen straf krijgt. Dus dat is ook een goede binnenkomen. Maar dan is ook gelijk de druk van de ketel van zo'n iemand. Hoe goed ze zich ook uh, kwalificeert. Hij weet dat hij tien plaatsen teruggaat. Ja, uh, dat, ja dus die, die kan eigenlijk gewoon zijn dingetje gaan doen. Hoe uh, simpel. Uh, en soms, als je gewoon geen druk hebt, uh, niet hoeft te laten zien, dan komen vaak de mooiste dingen te zijn. Dus ik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 een lekker Ferrari rijden, dus je, je, je dagelijkse auto wordt een stukje beter. Uh, maar wat wil je nog bewijzen daarin? Je hebt, je hebt zo'n mooie carrière gehad, uh, waarom nog? Uh, dat heb ik zelf met Valverie Bottas. Ja, leuk en aardig, een mooi haarstukje, maar joh, wegwezen. Ge geeft hij ook, ook de kans? Maar geeft hij ook de kans, absoluut. Bottas? Ja, met, bo zelf, met Lonzo, hoor. ik vind dat bij Lonso het vuur er ook uit. Ja, is toch zo.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 Dus er zit genoeg te trappelen aan de achterkant, hè? Ja, zeker weten. Nou ja, ja, ja, er komt eerst een, een, een korte winterstop. Uh, nu, uh, na vorige week, uh, de race uh, uiteraard. voor je uh, trouwens van de, de tweede plek van uh, Max? Ja, nou ja, uh, boven verwachting, denk ik denk ook bij het team zelf.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 Maar gewoon enorm veel. En dan kan je nog een keer zien hoe slecht de rest is, en die zit er ook nog een keer achter. Ja. Dus um... Nee, uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik denk dat ze dit boven verwachting was. Dat zie je ook uh, gewoon en, en goed voor het kampioenschap. Hè? Max heeft niet veel punten verloren. Nee, zeker niet. Uh, dus en uh, Ricciardo heeft nog eventjes uh, één punt voor uh, Max uh, uh, Althans uh, binnengehaald. Laat ik het zo ja, zeggen. Die gaat er wel een cadeautje krijgen van Max, hoor. Ja, zeker weten. <laughs> uh, die, kun, die kunnen het wel met elkaar vinden. Dus uh, ja, dat komt helemaal goed. Die kunnen goed. het heel goed met elkaar vinden. En, uh, ik denk, maar ik denk wel eens dat uiteindelijk aan het eind van het jaar het één puntje verschil op het kampioenschap ja. geworden wordt. Nou. Uh, die, die, die, die, krijgt, die krijgt iets meer als een gouden horloge, denk ik. Uh, dat wel. denk ik ook, ja. Ja, toch. Ja, zeker. Hé, hey, Rendel, waar houden het uh, hier even bij? Want ja, uh, we zijn lekker aan babbelen, maar uh, tijd vliegt ook voorbij natuurlijk. Ja, je moet, je moet hier zo'n zo megakraker opzetten natuurlijk. Ja, zo'n kraker heb ik uh, klaarstaan. Hé, hey, dankjewel weer. We houden contact volgende week vanaf dit Gaan we doen. Okay. Gaan we je bellen. Oké, okay, dankjewel Rendel. Hoi. Hoi.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 Maar dit zeg maar niet zo gek veel hoor. Nee, René Caston. En, uh, oh, ja, nee. ja, je dat zegt. Ja, ja. en uh, juist een remix uh, nu gemaakt door uh, Andrew en and Chocolate Puma. Ja, en, had, uh, uh, ja, had ene dj Lambda daar, daar ook niet iets mee, uh, mee, te, mee te maken? Met nee, weet, maar uh, René die, uh, die zat wel uh, bij deze uh, radiozender. Dus uh, oh. bekend als uh, DJ's Key destijds. DJ Ski. Nou, dan zeg ik, dan heeft de ene DJ-land daar zeker wel wat mee te maken gehad, Ja, ja, met het hele club, ja. jazeker. Maar goed, Dus, nou, daar hebben we het verder niet over. We hebben het over voetbal, hoe is het daar? Nou, dat ga ik je vertellen. Het staat inmiddels 2-3, want Fernando Lewis, die wist nog een doelpunt te maken. Dus het... En ik moet je ook zeggen, in Spetsland, dat is wel wat sterker aan het worden.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 Share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 Uh, maar goed, uh, er wordt toch uh, nog enigszins uh, goed naar voren gevoetbald. Maar echt uh, doeltreffend is het allemaal nog niet geweest. Deze bal, een lange bal van, uh, van Shubashi, die komt goed aan bij Dani Bakker. Ja. En nu is het uh, gewoon uh, één keer uithalen. Maar uh, nog, ja, hoeveel tijd wil je hebben als uh, Salim zijnde. Uh, net was het ook een bal die, die iets wat uh, te ver voor zich uitspeelde om...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 Uh, dan maakt Dani Kierhoff wel een overtrek. Daar, scheid, uh, uh, daar fluit de scheidsrechter wel voor. Waarop Kirchhoff heel erg boos reageert. En vervolgens geel krijgt. Doorgaat tegen de scheidsrechter. Ja, en die geeft hem dan rood. Dus... SV's antwoord moet, denk ik, in de laatste vijf minuten... die je nu nog resten in dit duel met iemand verder. Ja, en wij kunnen ze dus niet meer meenemen, want ik zit met het nieuws, uh, Jaap. Dus, uh... Nou, dat is heel fijn. En dan ga nou ja. ik ook afhaken. Ja, mocht, uh, mocht het zo zijn dat ze, dat ze nog uh, gescoord hebben hoor, dat wel graag even van je. Want dan uh, geeft uh, collega Fred het wel door uh, na vijf uur.